9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... de eerste reacties op de speech van Obama. Ze druppelen binnen, u hoort zo de eerste. En het Nederlands Elftal gaat naar het WK in Brazilië. Dus op naar de Oranje Camping. Ik het luchtbed, jij ja, de Hagingen? Ja, en slaapzak. Eerst even naar het NOS Journaal met Mark Visser. In de binnenstad van Goes woedt een grote brand. Deel van het centrum is daarom afgesloten. De brand brak vannacht uit in een woning boven een restaurant. Vanochtend sloeg het vuur ineens over. Hij is nooit brandmeester geweest, maar wel onder controle. En heel onverwachts, tegen zeven uur, is hij overgeslagen naar een naburig pand. En daar zijn we nu mee bezig om uh, de brand onder controle te brengen. Al dus de brandweer. Drie mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer Van Goes krijgt hulp van korpsen uit omliggende Zeeuwse plaatsen. Mensen in de buurt van de brand moeten ramen en deuren dicht houden. Kinderen worden de dupe van de economische crisis. Dat zegt kinderombudsman Dullaert, is een jaarlijkse kinderrechtenmonitor. Financiële problemen veroorzaken spanningen in een gezin... en die kunnen leiden tot kindermishandeling of een vechtscheiding. Vooral over kindermishandeling maakt Dullaert zich zorgen. Dat wordt nog niet goed genoeg aangepakt. Ik ben heel erg blij bijvoorbeeld dat er een taskforce kindermishandeling is. He, mm. Dus de olie-tanker is vertrokken, maar ik vind dat het tempo omhoog moet. Want als je over meer dan 100.000 kinderen praat... die mishandeld worden, dan vraagt het om grote urgentie. Dus er moet nog heel veel gebeuren. De kinderombudsman vraagt ook aandacht voor de overheveling van jeugdzorg... naar de gemeenten in 2015. Volgens hem gaan de veranderingen zo snel dat de zorg voor kinderen in gevaar komt. Grote kledingfabrikanten praten in Genève over compensatie voor arbeiders en nabestaanden... die zijn getroffen door de recente ongelukken in kledingfabrieken in Bangladesh. Onder de deelnemers zijn CNA en Primark, meldt de BBC. Volgens vakbonden lijden veel families nog steeds onder de ongelukken... waaronder het instorten van het Rana Plaza gebouw in april. Daarbij kwamen 1200 mensen om het leven. En raakten er 2500 gewond. De ongelukken leiden tot een discussie over de vaak erbarmelijke veiligheidsomstandigheden in de fabrieken. De vakbonden zijn er verheugd over, de kleding top... maar ook verontwaardigd over het wegblijven van andere grote bedrijven. Zo zijn Walmart en Mango er in Zwitserland niet bij. De gemeente Amsterdam heeft dit jaar tot nu toe 120 illegale hotels gesloten. Het gaat om panden waar eigenaren geen vergunning voor hebben... of om panden die niet voldoen aan de eisen van brandveiligheid.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 De vicevoorzitter van het Britse lagerhuis Nigel Evans heeft zijn functie neergelegd omdat hij is aangeklaagd voor aanranding en verkrachting. De 55-jarige Evans is lid van de Conservatieve Partij. Hij zou de afgelopen elf jaar zeven mannen hebben misbruikt. Evans moet volgende week woensdag voor de rechter verschijnen. Hij zegt dat hij onschuldig is. May I reassure everyone at this time that I will robustly defend my innocence? Evans legt alleen het vicevoorzitterschap neer. Hij blijft wel lid van het lagerhuis. Eerst vooral buien bij zee, en later ook in het binnenland. En er is ook wat zon bij ongeveer 17 graden. Morgen valt er nog een enkele bui. En vooral in het noorden is er zon. En het blijft misschien wel helemaal droog. De dagen daarna is er weer wat meer bewolking met soms regen. Jolanda van der Velden bij de ANWB met een aflopende ochtendspits. Zeker weten, de, het gaat heel snel. Nog 13 files zijn er over. De meeste vertragingen rondom Amsterdam. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. De nasleep van een aanrijding. Bij Stroen nog drie kilometer. Een aanrijding op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Rosmalen twee kilometer. De linker is dicht op de parallelbaan. Ook vertraging bij de spoorwegen. Heeft te maken met een seinstoring. Daardoor van en naar Den Bosch geen treinen. Vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Minister Schippers van Volksgezondheid.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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Tot toeterende auto's leiden het volgens nog niet. Maar we zijn door Het WK-voetbal in Brazilië. En voor het eerst sinds tijden speelde Wesley Snijder mee. De basis uh, wil hij graag zo houden. Ik vind het fijn om voor het Nederlands zelf dat te spelen. En ik, wil, uh, ik wil mee naar het WK, dus het uh, is voor mij een prima week geweest. Straks meer Wesley, nu eerst Obama. Ja, president Obama blijft twee paden bewandelen. Wat betreft een reactie op het gebruik van chemische wapens door Syrië. In zijn speech van afgelopen nacht benadrukte hij nogmaals dat een militaire actie van Amerika nog steeds dreigt. Hoe beperkt dan ook? Even een limited strike zal een message to Assad dat no other nation can deliver. I don't think we should remove another dictator with force. We learned from Iraq that doing so makes us responsible for all that comes next. But a targeted strike can make Assad or any other dictator think twice before using chemical weapons. Dat moet de boodschap zijn. Denk twee keer na voordat je chemische wapens gebruikt, al dus Obama. Tegelijkertijd wil hij de Syrische president Assad de kans geven om zijn arsenaal onder toezicht te stellen, iets dat de Russen deze week voorstelden. It's too early to tell whether this offer will succeed, and any agreement must verify that the Assad regime keeps its commitments. Maar deze initiatief heeft het potentieel om de threat van chemical weapons met de use van force. Particularly because Russia is een van Assad's sterkste alliés. Ik heb daarom gevraagd de leden van het congres om een vot te autoriseren om de use van force. while we pursue this diplomatieke path. Zolang de diplomatieke weg nog open ligt, wil ik dat het congres nog even geen stemming uitbrengt. Of houdt over of al dan niet ingrijpen, zegt Obama. Een dubbele boodschap dus, de een volgend op de ander. Niet alleen voor het Amerikaanse volk, maar ook voor de rest van de wereld. In Beirut is Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. Sander, ja, we hebben daar natuurlijk uh, meegeluisterd met Obama, uh, ook in Syrië. Zouden ze daar de woorden van hem zo beoordelen dat de druk wat van de ketel is? Ja, toch wel. Maar veel belangrijker dan die speech... waar vrij weinig nieuws in zat, denk ik... is wat er verder in de VN-veiligheidsraad gebeurt. Uh, wat daar precies voor een resolutie op tafel komt. Of daar inderdaad, zoals ze zelf al zei, die uh, dreiging met geweld achter zit. Dat is natuurlijk uiteindelijk voor Syrië veel belangrijker. Want de afgelopen tijd hebben ze zich voorbereid op die aanval. Uh, daar zijn de berichten ook wel uh, over dat militaire uh, eenheden verspreid zijn. Dat uh, raders, stations voor een deel ontmanteld zijn of verplaatst zijn... dat kun je natuurlijk niet onbeperkt voorhouden. Dus het Syrisch leger dat zal toch wel degelijk definitiever onder die druk uitvullen. En dat is nog niet gebeurd. Obama houdt wel degelijk dat mes op tafel. Mm -hmm. En toch hoor je ook een beetje in die speech... dat Obama bang is dat hij gezien wordt als een, nou ja, een zwakke president... of als een land dat um, niet durft in te grijpen. Denk je dat de Arabische wereld hem zo ziet? Dat leed is al lang geschiet, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen in de Arabische wereld uh, Obama zien... als iemand die de regio niet echt begrijpt... die keer op keer fout op fout heeft gemaakt. En dat geluid hoor ik uh, zeker uit de kringen rondom de Syrische overheid... waar soms haast verlekkerd wordt uh, gezien... dat hij uh, met die rode lijn iets over zich af heeft geroepen... wat hij uh, uh, eigenlijk niet besefte van tevoren waar dat toe zou leiden. Dat hij uh, misschien wel gered is nu door de Russen... omdat hij de steun... in term voor een aanval niet uh, voor elkaar kon krijgen. Dus ja, vanuit Syrië wordt toch wel gekeken naar deze Amerikaanse president als iemand die zichzelf voorbij gegalopeerd is. Maar nogmaals, dat gebeurt natuurlijk wel in de wetenschap dat als er wat gebeurt uh, uh, gewapenderwijs, dat Syrië zich daar nauwelijks tegen kan verweren. Ik kijk uit over de Middellandse Zee, daar ergens liggen boten op het moment dat daar vandaan een kruisraket wordt afgeschoten over mijn hoofd richting Syrië, kan Syrië daar bijzonder weinig tegen doen en dat weten ze natuurlijk ook. Ja, maar Syrië heeft het wel zelf enigszins in de hand... als ze hun chemische wapens willen overdragen. President Assad, dat hebben we natuurlijk gezien in een interview... klonk toch niet bepaald als een man die gaat opgeven. Wat zal die gaan doen, denk je? Dat is buitengewoon onvoorspelbaar. We zijn natuurlijk in 48 uur van 0 tot 100 kilometer gegaan. Want 48 uur geleden was officieel niet bekend dat Syrië chemische wapens had. Tuurlijk, we wisten het met z'n allen. We hebben, sommige mensen verdenken ze ervan dat ze ze ook hebben ingezet meerdere malen. Daar is dat onderzoek naar geweest. Maar nu heeft Syrië dat opeens toegegeven. Omdat ze zeggen, we zullen ze opgeven. Nou, hoe ver ze daarin gaan, hangt voor een groot deel af, denk ik, van de Russen op het moment dat die het spel kunnen blijven spelen in de VN-veiligheidsraad... op het moment dat ze op die manier ervoor kunnen zorgen... dat een Amerikaanse aanval afgewend wordt... dan denk ik dat ze daar voor een groot deel in mee zullen blijven gaan. Eh, nogmaals, die chemische wapens... die hebben ook niet zo'n groot effect op die burgeroorlog. Natuurlijk, je maakt er in één keer heel veel mensen mee dood. Dat zijn afschuwelijke beelden. We hebben ze allemaal gezien. Maar de meeste mensen zijn natuurlijk gewoon gedood met conventionele wapens. Met vliegtuigen, met kogels en met ja, en daar gaat deze hele discussie niet over. Dus mocht het zo zijn dat door het inleveren van die chemische wapens... Uh, en dat kan heel erg lang duren, uh, dus het is ook een element van tijdtrekken... maar mocht daarmee die aanval compleet afgewend worden... ja, dan is dat voor Syrië natuurlijk prettig. Want dat betekent dat het conflict op de normale manier doorgezet kan worden. Correspondent Sander van Horen vanuit Beirut. Sander had het al over de rol van Rusland. Amerika wil verder praten met Rusland. Blijven praten met Rusland. Het plan is dat minister Kerry morgen in Geneve zijn Russische collega Lavrov spreekt. En dat ondertussen Obama met Poetin blijft praten. Zo gaf hij aan. Correspondent David-Jan Godvoort is in Moskou. David-Jan Rusland stelde eerder voor dat Syrië zijn chemische wapenarsenaal openbaar maakt en ontmantelt. Maar als het tot een VN-resolutie moet komen daarover, inclusief geweldsdruk, dan gaat Rusland daarvoor liggen. Hoe zit het nou?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 in allerlei ontwerp, staan deze twee elementen staan... zal Rusland daar waarschijnlijk niet mee instemmen. Nou, Kerry en Lavrov gaan praten. Kunnen zij spijkers met koppen slaan, denk je, David-Jan? Ja, dat hangt er vanaf hoe, hoe, hoe, hoe ver ze natuurlijk allebei zijn bereid te gaan in, in, uh, naar elkaar toe uh, komen. Het is een diplomatiek proces, er zijn onderhandelingen. Uh, en ja, ik weet niet hoe ver de Amerikanen bereid zijn te gaan. Maar wat ik zojuist zei, hè, Rusland is van harte bereid om Syrië onder druk te zetten als het gaat over die chemische wapens. Maar uh, ja, zeg maar politieke veroordeling en een militaire veroordeling van Assad... en de dreiging van geweld door de, door de Amerikanen, daar zullen ze niet mee instemmen. Wat ik me steeds afvraag in deze What's In It voor, voor Rusland dan. Hè? Wat, wat, zou, um, wat is sowieso voor Rusland het drukmiddel richting um, Syrië, richting Assad? Nou, er zitten twee uh, belangrijke voordelen voor, uh, voor Rusland in. Allereerst gaat het nu... Uh, internationaal, allemaal over Syrië. He, een aantal dingen waar de Amerikanen en de Russen het uh, hardgrondig over eens zijn. Bijvoorbeeld de anti-homo-propaganda-wetgeving... waar het een paar weken geleden alleen maar over ging. Die is nu helemaal van tafel. Ook de manier waarop Rusland met zijn, uh, met zijn op oppositie omgaat... en met de mensenrechten in het algemeen omgaat... is nu even helemaal niet te sprake. Daar gaat het gewoon Ik niet meer over, David-Jan. Daar, daar gaat het... Daar gaat het nu op, op dit moment in ieder geval niet over. Terwijl, we hebben een paar weken geleden... Was het, ging het nog over uh, boycott van de Olympische ja. Winterspelen in Sochi. Uh, de de Magnitsky-lijst, de manier waarop de, de, de, de oppositie wordt aangepakt. Nou, daar hoor ik nu geen woord meer over. En een tweede voordeel is dat um, voorlopig in ieder geval Assad president van Syrië blijft. En dat is een bondgenoot van, uh, van Rusland. Uh, die neemt veel Russische wapens af. Maar Rusland heeft er ook een, een politieke bondgenoot in het Midden-Oosten. De enige politieke bo uh, bondgenoot in het Midden-Oosten mee. Ja, dus ont heeft dus de positie wat verbeterd. Zou het ook betekenen dat Poetin uh, met Obama gaat praten? Um, uiteindelijk zou dat best kunnen. Ik denk dat ze uh, natuurlijk via allerlei uh, kanalen wel met elkaar in contact staan. Of het tot een officiële topontmoeting komt, dat weet ik niet. He, ze hebben elkaar natuurlijk vorige week, uh, eind vorige week op de G20-top in Sint-Petersburg gesproken. Daar is dit, volgens de Russische, Russische media in ieder geval dit initiatief, ook uit voortgekomen. Um, Kerry en Lavrov ontmoeten elkaar. Die contacten tussen de Amerikanen en de Russen zullen de komende dagen absoluut doorgaan. Maar of dat op het allerhoogste niveau ook zal gaan gebeuren... Dat weet ik niet. David-Jan Godfoy, vanuit Moskou. We rijden door naar Jolanda van der Velde. Jolanda, is het op de weg? Dat gaat prima. Nog zeven files, weinig vertraging. De enige die opvalt is de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Zwijndrecht is de afrit dicht. En dat heeft te maken met een ongeluk. Dit is tot half tien het NOS Radio 1 journaal. Rio, we komen zelfs al gaat naar het WK. Ga ik <laughs> ook mee? Nee, ik vrees dat wij uh, hier zitten. Oh. 2-0 werd het tegen Andorra en Roemenië verloor van Turkije. En nu is Oranje niet meer in te halen in de kwalificatiepool. Wesley Sneijder is een blij man, vertelt hij tegen Bert Maalderink. Ondanks de magere zegen en ook het vertoonde spel tegen Andorra. Als je het als je WK ja, dan ben je blij. Ja. Nou, dat is zo, zelfs als dat hier gebeurt in zo'n wedstrijd. Absoluut. Zijn van ook al? Ja, maar het is een hele proces geweest. Dat het nou toevallig hier gebeurt, dat, uh, ja. dat is me helemaal zo. Maar goed, uh, we zijn er toch? Is zo'n wedstrijd net zo uh, vervelend om te spelen als om naar te kijken? Ik denk wel, ja. Dat blijft toch raar, hè? Ja, voetbal blijft een heel raar spelletje, ja. Nee, maar als je in een volle stadion speelt tegen grote tegenstanders... en dit is toch een beetje een amateurveld uh, waarop we spelen... of waarop jullie spelen ja. tegen zo'n ploeg. Ja. ja, goed, zulke wedstrijden heb je erbij. En uh, zeker in de kwalificatie voor het WK heb je zulke, zulke wedstrijden er gewoon bij. En ja, goed, euh, dan is het euh, zaak om die wedstrijd te winnen. En, en vanavond nog met iets moois dat je je plaatst voor het WK. En, ja, heel snel weer op euh, naar de volgende wedstrijden. En euh, richting het WK. En deze, euh, deze week eigenlijk euh, snel vergeten. Met name de <lacht> wedstrijd Ja, en toch denk ik dat jij niet snel vergeet deze week. Want dit moet toch speciaal voor jou zijn geweest? Ja, nou, in ieder geval weer twee wedstrijden in de benen. Dus, euh... ja, het, was het was meer dan dat, manier... toch? Ja, maar goed, dat is, uh, dat, dat ben ik, daar ben ik blij om. Wat ik eerder ook zei. Ik vind het, ik vind het fijn om voor het Nederlands dat te spelen. En ik wil, uh, ik wil mee naar het WK. Dus het uh, is voor mij een prima week geweest. Vind je het ook dat je het goed hebt gedaan? Heb je goed gespeeld deze twee wedstrijden? De eerste wedstrijd uh, bij Vlagen. Kon ik beter. En dat het moet ook beter. En vandaag, ja, wat, wat, wat, wat ik net ook zei, een hele lastige wedstrijd. De ruimtes zijn klein. Nou, daar, daar kwam ik wel in. Ik kwam wel in, uh, steeds in een vrije positie. En eh, volgens mij ging dat ook vrij aardig. Maar goed, eh, je kan tegen dit soort tegenstanders nooit eh, goed doen. Hè? Wat zijn van gaal nou aflopen? Houdt hij dan een toespraakje of hoe gaat dat? Nee, ja, eh, gefeliciteerd met de kwalificatie. En dat was is, het? Ja, maar dat is het belangrijkste nu toch? Omdat hij nog wel zo'n man is die dan nog weer een moment eruit haalt... of dat er, ja, weet ik veel, iets emotioneels bij komt. Dat gebeurt nooit na een wedstrijd. Wanneer wel dan? Niet in de kleedkamer. Nee, maar hoe bedoel je dat Zo in de bus of in het hotel. Maar goed, de, de analyse die, die is normaal gesproken pas de eerste volgende wedstrijd. Dus, uh, ja. En ik weet niet of je deze wedstrijd wat moet analyseren. Nee, hè? Nee. Nou, dan doen we dat gewoon niet meer. We gaan naar Brazilië... Daar gaat het uiteindelijk om. Ja, toch, de tickets naar Brazilië kunnen worden geboekt. De camping eh, kan worden geregeld. Joko de Wit hebben hem eerder eventjes gesproken. Oprichter en organisator van de Oranje Camping. Maar helaas verbrak toen de verbinding door de slechte lijn. Want, um, meneer de Wit, u bent op vakantie in Spanje, hè, begreep ik. Ja, dat klopt. Het <laughs> is niet helemaal het juiste land, hè, volgens mij, om uh, te ontdekken. Nee, nee dat klopt. Dat is uh, vanuit hier ga ik door naar Brazilië. Dus oh, daaruit, uh... heel goed. Heeft u de eerste boeking al binnen? Nee, we wachten nog, nog heel even uh, met echte boekingen zeg maar, tot naar de loting. Maar we gaan over een, uh, over een kleine map klaar om uh, in ieder geval duidelijk uh, te communiceren wat, uh, wat ongeveer de kosten gaan zijn in, in alle scenario's. En daar hangt heel veel van af. Groepshoofd of niet, dat betekent op route 31. Uh, dus ja, nog allerlei uh, zaken die nog, nog moeten zijn voordat we dat überhaupt kunnen, kunnen aannemen. Ja, want u heeft zich vast geïnformeerd. Ook in Brazilië, hoe is het daar gesteld? Zitten ze daar te wachten op een oranje camping? Ja, absoluut. Uh, ik, ik heb toevallig zelf in, uh, in Brazilië gewoond toen ik, uh, toen ik 18 was. En toen viel eigenlijk op dat er dat, dat heel veel met Nederlands zeg maar, komt, omdat uh, de landers in, uh, in de 17e eeuw een tijdje geregeerd hebben. En dat staat in de uh, geschiedenisboekjes als heel positief uh, te boek. En uh, daarna, zeg maar, uh, de Brazilianen kennen het elfde van 74, 78, echt uit hun hoofd ongeveer. En dat, uh, ja, die zijn enorm enthousiast uh, over alles wat Nederlands is, en met name het voetbal. Heeft u enig idee wat u te wachten staat in Brazilië? Ik denk dat ik een heel goed idee heb. Ik denk ook dat het een enorme uitdaging wordt om het daar te organiseren. Oh, een enorme uitdaging. <laughs> dat zou nog eens best ja. lastig kunnen worden. Waarom? Uh, nou ja, met name de, de, de, de logistiek ter plaatsen. Dat zal het, uh, het het eerste hangijzer zijn. Uh -huh. uh, afhankelijk van, van loping uh, heb je zeg maar, opties waarbij je nou ja, 2000 kilometer moet reizen. Uh, tot aan uh, opties waarbij je naar Manaus moet. Uh, dat is gewoon zes uur vliegen vanaf ja, Rio. Ik, Ik wou zeggen, Manaus ligt je. helemaal uh, naar binnen. Hè? Want de meeste uh, ja. stadions liggen zo'n beetje aan, het oost, aan de oostkust van Brazilië en Manaus is volledig in het binnenland. Ja, ja, ja, ja. ja Brazilië is uh, 220 keer zo groot als Nederland of, of net zo groot als de Europese Unie. Dus dat is, uh, ja, daar heb je rekening mee te houden. Dus we hopen dat het niet Manaus wordt. Dat zou voor, uh, voor de fan betekenen dat het uh, aanzienlijk duurder gaat zijn dan in alle andere lotingsopties. Mm -hmm. En dat zou jammer zijn. Ja. Zeker, dat is een extra kostenpost. Wordt al gewaarschuwd dat het wel eens een hele dure trip kan gaan worden... voor de voetbalsupporters. Kunt u de kosten een beetje beperkt houden? Ja, wij kunnen uh, met name de verplaatsstrijden bij ons... niet hoger dan, uh, dan in andere landen. Uh, tickets naartoe is het feit dat die wat duurder zullen zijn... dan bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Uh, en intern, als we met bussen kunnen reizen... dan, dan zal het enigszins meevallen. Moeten we naar Manaus vliegen, ja, dan, is het, dan wordt het echt duur. Dat Jokker de, de Wit... Hartelijk dank. Oprichter en organisator van de Oranje Camping gaat druk aan het werk zodra die is uitgefeest in Spanje. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het LOS Radio 1 journaal. Your mouth is a revolver,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 James Blunt kwam vorige maand met een nieuwe single. En dat is deze, Bonfire Heart. Dat hebben ze slim gedaan in Flevoland. Windmolenpark bouwen en dan de omwonenden laten meedoen. Er ook geld aan laten verdienen, Mino, Hoeveel, dat is nog steeds niet bekend. Maar ze vinden het blijkbaar goed. Is er helemaal niets meer over van protest? Ja, ja. ja, nog wel wat. Want we hebben bijvoorbeeld gebeld met Jan van Eck van het vakantiepark... aan de Westdijk, aan de overkant. Kon hier vanochtend niet zijn, maar hij heeft wel degelijk geprotesteerd. Heeft het ook nog geprobeerd tegen te houden. Kon niet meedoen met het uh, uh, initiatief. Maar zegt, ja, ik vind het toch horizonvervuiling. En vooral die contourverlichting, die rode lampen, s'nachts. Dat vindt hij lelijk. Maar ja, die moeten aan, hè? Vraag ik even aan Nuon. Dat is verplicht. Uh, dat is een Europese richtlijn, dat klopt. Ja. Het moet vanwege het vliegverkeer. We staan nu bij molen nummer 4. Die staat op het, op het terrein van Douwe, uh, Douwe uh, Monsma. Uh, ja, dit stuk land bent u kwijt. Dus hè? qua asfalt een half, half voetbalveld wel. Ja, hier kun je wel een mooi potje voetbal spelen. Ja, dat, maar dat, is, dat levert geld op. Ja, dat voetballen weet ik niet. Maar normaal gesproken hadden hier aardappelen, bieten en uien en groentes uh, gegroeid. Dat en... wordt gecompenseerd en u doet mee met de aandelen. Ja, dus de, ik krijg een vergoeding voor het feit dat ik die teelt hier niet meer kan doen. En ik doe mee in het project en ik krijg een vergoeding uit de opbrengst van het project. En heel erg lelijk vindt u ze niet, die molens? Nee, ik vind ze zelfs heel erg mooi. Ze zijn in een goede verhouding qua hoogte en diameter. Ja. En ze passen daardoor heel prima in de ruimte hier. 150 meter hoog, hè? Absoluut, 150 ja. meter hoog. Ja. En toen liep ik hier naartoe net met Fred Janssen. Hij is voorzitter van het Nationaal Kritisch Plat voor de Windenergie. En toen had u net een soort, wat is het? Is het een gezegde of wat zei u nou precies over die bonen? Oh, ja, ik heb gezegd, euro's maken rauwe bonen zoet. Ja. Nou, als je de mensen maar, als ze de mensen maar geld, een interessant bedrag laat verdienen, dan slinkt het protest. Ja, zo werkt dat. En ja. daar hebt u een beetje moeite mee? Uh, nou, ik begrijp het. Ik zou er misschien zelf ook in trappen, dat uh, sluit ik helemaal niet uit. Maar uh, ja, het werkt wel zo. Maar u vindt het ook horizonvervuiling en u zegt ook het landschap is voor iedereen? Ja, landschap is publiek bezit. En daar moet je van blijven, tenzij er een hele goede voor re reden voor is. En u hebt al aangegeven dat dit te weinig energie oplevert volgens u... dat het ook zinvol is om dat landschap dan zo aan te tasten, vindt u? Ja, het levert heel weinig energie op. En als je echt net nog goed kijken... dus je trekt alle aftrekposten die je eerlijk moet aftrekken eraf... dan is het zelfs de vraag of het überhaupt de CO2-uitstoot verlaagt. Ja, even los van of dat we nou in die hele enorme rekenbreid terecht gaan komen... Uh, maar toch even... Even naar Monsma, begrijpt u die kritiek? Dat ze zeggen, het is toch lelijk voor de provincie? Ja, ik begrijp de, de kritiek. Maar uh, het, het, het, levert ook, uh, het, het levert ook voor iedereen iets op. Het levert uh, groene energie op. En uh, dat is iets wat we belangrijk vinden. Uh, save the planet, uh, spaar fossiele brandstoffen. En uiteindelijk is het daarvoor bedoeld. En ja, dan is het prioriteit te stellen. Of verdient het ook echt aardig? is het ook echt financieel interessant? Want u wilt de bedragen niet noemen? Nee, maar u moet zich voorstellen... agrariërs hebben die molen op hun land staan. Hun omgeving verandert erdoor. Het heeft ook effecten op hun leven en woongenot. Het heeft effecten op hun, hun arbeid. En daar krijgen ze vergoeding voor. Waarvoor de, Dan accepteren ze die ongemakken. Het windjeck gaat dadelijk uit. Het nette pak aan, want Beatrix komt vanmiddag om drie uur. En dan gaat u nog even de hand schudden en uh, uh, een glas heffen. Ja, wij gaan uh, hoop ik, een glas heffen op, uh, op, uh, op het welslagen van dit project. En ondertussen klappen wieken de 36 molens hier vlak bij Zeewolde. En er was vanochtend Maino Rimmers bij het nieuwe Windmolenpark. Het wordt dus later vandaag geopend door prinses Beatrix. Het is... Uh... Bijna half tien. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Ruit en Ruit. Het uh, duizelt ons een beetje hier. U moet maar even op de webcam kijken, maar het ziet er prachtig uit. Je tevreend dan juist. Zeg het eens. Goedemorgen. Sven, goedemorgen. Wat Lara. heb jij zo dadelijk in je uitzending? Nou, naast de ruitjes maakt het kabinet uh, met het pensioenakkoord een grote rekenfout. En bovendien gaat Den Haag helemaal niet over de hoogte van onze pensioenpremies... zegt de directeur van de Pensioenfederatie zometeen. Belangrijk natuurlijk voor dat hele wankele mm. pensioenakkoord. En onze politie is te soft en straalt geen gezag uit. Het is onderzocht en straks een reactie van de politie, mensen, zelf. Met de dat is zo dadelijk. We gaan nu eerst naar het NOS-journaal. Radio 1. Raadje nummer 2.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 Het weer, vandaag nog buien, ook af en toe zon en ongeveer 17 graden. Morgen nog een enkele bui, vooral in het noorden dan veel zon. De dagen daarna is er weer meer bewolking met soms wat regen. Half tien geweest Jolanda van der Velde bij de ANWP. Nog steeds files? Nou, hele korte files nog op de A8, de A9 en de A10. Stelt eigenlijk niks voor. Uh, lastiger is het als je onderweg bent met de trein vanaf Den Bosch. Want door een seinstoring rijden daar geen treinen. Je hoorde het ook in het nieuws. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het kabinet rekent zich ten onrechte rijk met het pensioenakkoord, zeggen de pensioenfondsen. De politie is veel te soft en slecht bereikbaar, blijkt uit onderzoek. De dochter van het kamphoofd van Auschwitz verbreekt na 68 jaar het stilzwijgen. En het ochtendhumeur van Koos Postomaat is bijna twee over half tien. Dit is De KRO met Goedemorgen, Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Delft, waar een topontwerper gratis en ongevraagd advies geeft aan Erwin Olaf, de ontwerper van de nieuwe euromunt. Kunt mij volgen op Twitter als u wilt, en reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail goedemorgennederland.nl Het kabinet, dames en heren, rekent zich onterecht rijk met hun pensioenakkoord. Dat zeggen de pensioenfondsen zelf. Gerard Riemen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent algemeen directeur van de Pensioenfederatie, dat is de koepel van pensioenfondsen. Waarom rekent het kabinet zich rijk? Omdat het kabinet ervan uitgaat dat als dat wetsvoorstel wat nu in de Eerste Kamer ligt wordt aangenomen, dat dan vanzelf de premies gaan dalen. Uh, en dat is een misrekening. Het zou heel goed kunnen zijn dat bij sommige fondsen de premies gaan dalen. Maar dat is uiteindelijk aan uh, degene die de pensioenregeling vaststellen om daar een besluit over te nemen. Maar de crux is toch juist dat de premies gaan dalen? Ja, nogmaals, dat is de veronderstelling van het kabinet. Uh, maar het kabinet zegt een kabinet op wij... alle pensioenfondsen om dat dan ook te gaan doen, toch? Nee, dat, dat is dus niet zo, want wij moeten ons pensioenfonds aan de wet houden. En de wet zegt dat je als pensioenfonds een premie moet heffen die kostendekkend is. En de inhoud van de pensioenregeling, die wordt weer bepaald door sociale partners. En Just. het kan best zijn dat sociale partners zeggen van nou, wij moeten dan misschien een lager opbouwpercentage hanteren, maar daarvoor in de plaats gaan wij bijvoorbeeld het nabestaande pensioen verbeteren. Of daarvoor even... in de plaats gaan wij bijvoorbeeld uh, indexatie voor werkende inkopen. Ja. En als sociale partners dat besluit nemen... dan zou het wel eens kunnen zijn dat de premie of minder daalt of eh, niet daalt. Maar nou zei de fractievoorzitter van de VVD... in de Tweede Kamer eergisteren bij de NOS... dat hij denkt dat met de sociale partners... die overigens in die besturen van de pensioenfondsen zitten... best te praten is over de verlaging van de premies... en dat dat allemaal kan binnen de grenzen van het kabinetsvoorstel. Met andere woorden, dan is wat hem betreft het probleem opgelost. Nou ja, kijk nogmaals, waar het ons om gaat... is dat het geen automatisme is. En het moet ook voor iedereen helder zijn... er is geen één pensioenfondsbestuur... wat het fijn vindt om hele hoge pensioenpremies te heffen. Dus daar waar de premies naar beneden kunnen zullen premies ook naar beneden gaan. Wat wij de hele tijd aangeven is, het gaat niet vanzelf. Er gaat eerst een stap aan vooraf. Die ja. stap is dat eerst bekeken moet worden... wat degenen die over de inhoud van de regeling gaan... dat zijn die sociale partners, werkgevers, werknemers... hoe die vinden dat de nieuwe regeling eruit moet zien. Ja. En daar hoort dan een prijs bij... En dat is de prijs die wij op basis van de wet... gewoon bij uh, werkgevers en werknemers binnen moeten halen. Nu zei het grootste pensioenfonds van Nederland, uh, het ABP, gisteren... dat door de nieuwe pensioenplannen van het kabinet... de pensioenen veel duurder worden en dat de premie juist omhoog zal gaan. Deelt u die analyse? Ja, er is namelijk iets anders. Hè. Er ligt nu een wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Mevrouw Kleinsma heeft ook plannen om per 1 januari 2015, uh, als het ware... Met een, met een wet te komen die ervoor eh, moet zorgen... dat die pensioenverplichtingen die wij als pensioenfondsen hebben... dat die beter gewaarborgd worden. En daarbij heeft hij een idee gelanceerd over hoe je dan de premie moet berekenen. Ja. En het, wat het ABP heeft gedaan, die heeft een voorbeeld genomen... als we nu die premie op die manier zouden moeten berekenen... Ja, dan exploderen echt de premies. Met andere woorden, mevrouw Kleinsma, de staatssecretaris van Sociale Zaken... en dat departement is mede verantwoordelijk voor dit pensioenakkoord... zit verkeerd te rekenen? Nou, zij zit niet verkeerd te rekenen, maar zij introduceert een systeem... waarbij je heel erg afhankelijk bent van de stand van de dag, van dagkoersen. Ja. Nou, vandaag de dag staat bijvoorbeeld die rekenrente... waar je de premie mee moet berekenen, heel laag. Ja. En dat leidt er dan toe, als je het nu zou moeten doen... dan heb je een hele hoge premie. Het zou best kunnen zijn dat over een paar jaar die rente weer hoog staat... en dan heb je een lagere premie. Maar ons bezwaar is, en dat is wat het ABP ook laat zien... hier kan je dus niks mee doen, want hier kan je geen beleid opvoeren... Je kan geen beleid voeren op basis van premies die iedere dag anders zouden kunnen zijn. Juist, met andere woorden, dan bent u overgeleverd aan de waan van de dag. Zeker, en dat is ons grootste probleem met wat de staatssecretaris op dit punt voorstelt. Wij hebben gezegd, nu is het mogelijk om je premies te dempen om uh, daar een rekenmethodiek voor toe, toe te passen... die zorgen dat die schokken achterwege blijven. En wij zien heel graag dat ook in de toekomst dat systeem mogelijk blijft. Met andere woorden, u zegt eigenlijk dat de, het nieuwe systeem... zoals het kabinet dat nu voorstelt, het alleen maar onzekerder maakt. Als het gaat om de premies, is dat inderdaad waar. En om de uitkeringen van de pensioenen, want die hangen daar toch mee samen? Nou, als het gaat om de uitkeringen van de pensioenen, hebben wij een voorstel gedaan uh, aan de staatssecretaris om ook op dat punt uh, de uitkeringen langs een wat geleidelijke weg te kunnen laten stijgen of te kunnen laten dalen. Ja. Uh, uh, wij hebben voorgesteld. Nee, maar ik heb, sorry dat ik u even onderbreek, maar om het even goed te begrijpen, want voor veel mensen is dit ingewikkelde materie. Ik heb altijd begrepen dat als de premies naar beneden gaan, dat er dus, uh, laten we zeggen, op korte termijn minder geld binnenkomt bij de pensioenfondsen en jullie zitten al met een dekkingsgraad die moeilijk te halen is... dat dan ook dus de uitkering onder druk komt te staan. Klopt toch of niet? Nee, dat kunt u jammer genoeg zo niet zeggen. Het is inderdaad een complexe materie. Die premie moet altijd kostendekkend zijn. Uh, en een van de belangrijkste elementen... op basis waarvan de premie moet worden gebaseerd... is dus die beruchte rekenrente. Waar ik het net over had, die de hele tijd heen en weer wiebelt... Uh, schiet, moet ik zeggen, en nu heel laag staat. Maar... Ten alle tijden moet de premie kostendekkend zijn. Dat betekent dat de premie die je betaalt voldoende moet zijn... om de uitkering in de toekomst ook te kunnen betalen. Ja. En met het kabinetsplan is dat zo, ja of nee? En met het kabinetsplan wordt ervoor gezorgd dat de premie weliswaar kostendekend is... maar dat die omhoog kan schieten en omlaag kan schieten. Met andere woorden, het wordt instabieler. Het hele pensioensysteem daarmee, daarmee wordt instabieler. Instabieler, en dan wordt het niet alleen instabieler voor de pensioenfonds... maar de invloed van de premie op de hele macro-economie is heel groot. Ja. En daarmee doen we ons ook macro-economisch uh, veel tekort. Ja, want een van de ideeën was nou juist om rust te creëren... om stabiliteit te creëren... om het consumentenvertrouwen weer een beetje in ere te herstellen. Precies, en, daarbij, en wij zeggen dat moet je niet alleen willen hebben in de premie... maar dat moet je ook willen hebben in de uitkeringen. Dus we willen dus ook de mogelijkheid om als er straks... Eh, toch de uitkeringen omhoog of omlaag zouden kunnen, of moeten... dat ook dat eh, gespreid kan worden. En dat je zo'n schok in de uitkering over meerdere jaren kunt uitspreiden. Als het kabinet nou zegt wij willen 3 miljard ophalen met dit idee... en dat is het wat ze zeggen. Ja. Denkt u dan dat dat kan? Niet zoals het nu is geformuleerd... Met andere woorden, dan krijgt het kabinet dus niet die 3 miljard binnen waar dit helemaal om begonnen is. Nee, dat, daar heeft u gelijk en dat is ook de reden waarom wij zeggen het kabinet rekenen ze op dit moment te rijk. Juist. Nou hadden we gisteren uh, Wopke Hoekstra in deze uitzending. Die is uh, senator voor het CDA en die zei dit is een onverstandig plan en als het blijft zoals het nu is ga ik er niet mee instemmen. Is dat verstandig? Ja, dat vinden wij verstandig. Kijk, het wetsvoorstel is in onze ogen een slecht wetsvoorstel. Alleen al omdat het uh, oneerlijk wetsvoorstel is. Het, het dupeert, het benadert de jongeren. Uh, want die uh, kunnen veel minder goed een pensioen opbouwen... dan dat uh, de mensen die wat ouder zijn aan pensioen hebben kunnen opbouwen. Juist. Met andere woorden, dan zegt u eigenlijk tegen de Eerste Kamer... En nou, had ik gehoopt dat u het zelf zou invullen? Nee, ja, wij zeggen, kijk, voor onze is vrij helder. Wij zeggen tegen de Eerste Kamer... wij vinden dit geen goed wetsvoorstel. Hier zou u geen steun aan moeten verlenen. Met andere woorden, u doet een oproep aan de Senaat... om dit wetsvoorstel af te stemmen. Zeker. Want, u zegt, het levert niet de 3 miljard op. Het brengt instabiliteit. De uitkeringen kun je niet garanderen in de toekomst. De premies kunnen misschien op korte termijn wel omlaag. Maar vanwege die rekenrente en het nieuwe systeem... wordt het een heel instabiel pensioensysteem. En het is oneerlijk voor de jongeren... En het is een korte termijn gewin en een lange termijn verlies. Gerard Griema, algemeen directeur van de Pensioenfederatie. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De verzorger van een Bra Braziliaanse voetbalclub ging tijdens een wedstrijd twee keer het veld op... om een bal van de doellijn te halen. Hij verkwam daarmee een doelpunt. Wat moet je als scheidsrechter nou doen als een verzorger zich met het spel bemoeit? Nou, de vraag lijkt me niet zo heel moeilijk, maar het antwoord kwam van uh, oud-scheidsrechter Job. Je fluit af en uh, je zou de verzorger een rode kaart moeten tonen, maar die is hard weggelopen de, de kleedkamer in. Maar je fluit af en de spelafvatting is een uh, scheidsrettersbal. En in dit geval op de 5,50 meter 50 met mijn lijn, dus een kleiner doelgebiedje. Want het gebeurt binnen het doelgebiedje, dan ga je dus loodrecht terug en dan ga je weer een scheidsrettersbal. A, maakt de dus de A van de partij niet, de B niet, de verdedigende partij niet. Dus uh, dat is invloed van buitenaf. Verzorger krijgt een rood en die krijgt een, een tuchtzaak als er komt, dus die wordt geschorst. Ja, terugzak als een kont, zei Dick Jol. Heeft u een vraag bij het nieuws? Meld u zich dan bij Goedemorgen -nederland voor uw vraag van vandaag. Terug naar Delft. Advies voor de maker van de nieuwe Euromunt. Eigenlijk dragen we u allemaal dagelijks bij ons, hè, meneer Nina Wer. Ja, eh, dagelijks dragen we allemaal muntjes bij ons in, in de portemonnee in een zak, in een oude sok. Overal eh, zien we muntjes en. Eh... Ik ben de ontwerper ervan. Is dat een raar gevoel, dat u eigenlijk elke dag bij iedereen in de contact zit? In het begin natuurlijk wel. Het was wel heel spannend als je dan in de super kwam... en iemand stond met die muntjes te, te hannes. Ja, dat was heel leuk. Maar gele geleidelijk, aan, uh, waar raak je eraan gewend... Bruno uh, Ninaber van Eiben, u bent industrieel ontwerper... en ontwerper van de euromunt met toenmalig koningin Beatrix erop. In 1980 ontwierp u al de nieuwe Nederlandse muntenserie... met koningin Beatrix, toen nog op de gulden. De tekeningen daarvan liggen voor ons, maar ook de eerste reacties. Ik pak die van de Telegraaf er even bij, van februari 1982. Het was de eerste abstracte munt. En de Telegraaf schrijft Beatrix gulden is de nieuwe lelijkheid... Was het te modern voor Nederland, dat abstracte, abstracte? Nou, dat was natuurlijk in de maatschappij heel gaande. En er kwam een nieuwe koningin die echt afscheid wou nemen... van uh, de manier waarop haar moeder dat uh, koningschap had uh, in ingevuld. En uh, die ging ook met een soort bezem door allerlei protocollen. En uh, die wou dat echt uh, vita vitaliseren. En ik heb, uh, ik heb oprecht geprobeerd om dat beeld te geven. Om, om haar in haar ambt... Uh, af te beelden. En uh, ik kwam tot de conclusie dat dat op die manier moest. Uh, en ook, ook zoals ons land is, met, met onze uh, uh, grachten. Zo, uh, ja, dat was uh, uh, dat een heel mooi, fris uh, muntje. Nu gaat volgens ingewijde fotograaf Erwin Olaf de nieuwe munt... met de beelden van koning Willem-Alexander ontwerpen. Goede keus? Een spannende keus, een hele spannende keus... Erwin is natuurlijk een, iemand die prachtige metaforische beelden op uh, weet te roepen. En van de andere kant is het ook... Uh, een munt is een driedimensionaal product. Uh, eigenlijk maar één kleur. Um, en ik heb van hem nog nooit iets driedimensionaals ge, uh, gezien. Het is natuurlijk niet als een postzegel... waar, waar hij met zijn werk eigenlijk zo in, in zou passen. Maar uh, ja, hoe hij dit gaat doen, ik ben heel nieuwsgierig... hoe. hoe van de andere kant is het een, een, een optimum-estate... Uh, die echt wel hele mooie dingen kan maken. Dus uh, uh, ik hou me niet mijn hart vast. Ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig. Ja. Erwin Olaf heeft al eerder portretten gemaakt van Maxima... ter gelegenheid van haar 40e verjaardag. Uh, die zijn al anders dan normale statieportretten. Uh, uh, destijds in 1982 kwam er Harry van. Wat denkt u? Komt er nu weer herrie van? Oh, een beetje reuring is altijd goed. Hè. Dat is natuurlijk altijd dat is nieuwe dingen. Hè. Die moeten ook lang meegaan. Dus als dat precies nu voldoet aan de smaak... Ja, dan is die morgen al uh, achterhaald. Dus het moet vooruit uh, kijken. En uh, ik hoop dat dat ook uh, het geval is. Goed, dank u wel. Verwacht wordt dat in de loop van volgende maand... het nieuwe ontwerp wordt gepresenteerd. En de nieuwe munt komt begin januari in omloop. Waar waren de laatste woorden van Sander Bartling. Straks, de dochter van het kamphoofd van Auschwitz, heeft 68 jaar gezwegen, maar vertelt nu haar verhaal. Maar eerst: 3, 2, 1, go! Deze dag, 2003. Toen heb ik meegedaan aan de kampioenschap van Nederland. En toen werd ik als 15-jarige jongen al kampioen van Nederland. Ja, de stem was dat van bokser Ben Bril. Hij overleed deze dag in 2003. Hij was 16 toen hij op de Olympische Spelen debuteerde... maar zijn carrière werd ruw onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. De echte top als bokser zou hij daarna nooit meer halen. Vriend Jan Lente over het bewogen leven van Ben Bril. Hij is dus begonnen uiteraard als bokser. Heeft in, Voor de oorlog heeft hij dus ook in de Olympische Spelen meegedaan... Als, als jong jongetje. Heeft hij dus dispensatie gevraagd. En hij heeft dus toen al aan de Olympische Spelen in Amsterdam meegedaan. Het was een, een, een, een hele goede bokser uiteraard. En een stijlbokser. En zijn carrière is natuurlijk als bokser afgebroken in de oorlog. Is hij ook weggehaald, heeft ook in het kamp gezeten. Hij schijnt ook in het kamp nog diverse wedstrijden gebokst te hebben, ook tegen de moffen. En vervolgens uh, is hij na de oorlog, is hij dus scheidsrechter geworden. Daar heeft hij ook een, een hele grote carrière in opgebouwd. Hij is uh, diverse malen op de Olympische Spelen geweest. Uitgroep in 1960, meen ik op, in Rome als beste scheidsrechter van het toernooi. Dus dat is eigenlijk al als, als bokser en als scheidsrechter heeft hij dus een enorme loopbaan gehad. Het is mijn hobby, dus uh, wat je met liefde doet, dat doe je met uh, natuurlijk aandachtig. En wat het liefste, wat ik liefste uh, wedstrijd doe, uh, boksen zit men altijd van jongs af in. Ik was al twaalf jaar, en toen was ik al zelfs brand, heb ik al getraind. Hij was natuurlijk ook een bekende Nederlander. Zo, zo in de jaren zestig. En daar uh, heeft hij op de televisie heeft hij, ja, een, een diverse speler meegedaan. Dus in, ook als scheidrechter, ja. In Utrecht was hij een van de, had hij een van de beste broodjeszaken van Utrecht. En dat was natuurlijk zijn core business daar. Daar, daar leeft hij van, uiteraard. En ben Bril was een, een, een, wat zijn broodjes op betreft beroemd in Utrecht. Dus ook als zakenman, dat combineert meestal zo natuurlijk... was hij dus uh, wel gerenommeerd. Ja, een, een, een, een autoritaire man. Moeilijk benaderbaar. Uh, stond niet direct open. Het was geen man die, uh, zeg maar... Uh, Heel, so, heel, so, ...heel sociaal was, maar dat kwam natuurlijk ook door het feit dat hij heel veel mee heeft gemaakt. Ik kan daar niet zo in details over treden. Maar de man heeft uiteraard met zijn familie en ook in de, in de kampen van, van, van de moffen dus uh, heel veel meegemaakt. En, uh, ja, het was een min of meer gesloten man, dat wel. Maar ik, ik heb goede herinneringen aan hem, laat ik het zo zeggen. Jan van Lente, vriend van de bremde, beroemde, bekende bokser Ben Bril. Ja, het zijn heel veel B's en A's door elkaar. Ben Bril, dus, hij overleed deze dag in 2003. Nou ja, als je naar buiten kijkt, zou je niet zeggen dat het nog een beetje gaat zomeren. Maar als ik naar de weersvoorspelling kijk, donderdag, vrijdag, wordt het toch nog wel een beetje aardig weer. Dus we blijven in zomerse sferen. De zomerhit van deze zomer: Get Lucky Daft Punk uit Frankrijk. April 2013 komt die vandaan. Like the of the Phoenix.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 We're up on to lucky We're up on to lucky We're up on to get lucky De Ketchup Song en I saw You Peggo was dit de zomerhit van dit jaar. Get Lucky, Daft Punk. Het is acht minuten voor tien bijna. U luistert naar de Caro op Radio 1. Zelfs haar kleinkinderen, dames en heren, wisten het niet. Brigitte Hus is de dochter van SS-Oberstummbanfuhrer Rudolf Hus. En dat is weer de bouwer en kampcommandant van vernietigingskamp Auschwitz. Brigitte Hus werd 68 jaar na dato opeens getraceerd... door een verslaggever van de Washington Post. Onze man in New York heet Michiel Vos. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Om maar even bij haar vader te beginnen. Wie was die uh, Rudolf Hus uh, precies? Dat was inderdaad haar vader, Rudolf Hus, de commandant van Auschwitz. Dat was de man die uh, Auschwitz heeft uh, ontworpen en gebouwd... vanuit een oud-Pools uh, uh, barakkencomplex en ingebouwd... Uh, Gemaakt heeft tot een soort machine waar mensen werden vermoord. tot uh, het getal van 1.1 miljoen Joden, ja. zoals we dat allemaal weten, en 20.000. Uh, uh, Gypsies. Uh, en uh, Roma. Ja, En haar vader, de vader van deze Brigitte Hus, die dus nu net is aangetroffen, zeg maar in Noord-Virginia, wonend in Noord-Virginia, iets ten zuiden van Washington, D.C., ja. was de man die daar uh, de baas was. Ja, en de dochter, Brigitte Hus, dus, die woont dus in de Verenigde Staten. Niemand wist dat zij zijn dochter was. Ook haar kinderen, kleinkinderen niet. Nou, kinderen misschien nog wel, maar kleinkinderen niet. En opeens stond daar een verslaggever van de Washington Post voor de deur. En toen zei ze wat? Toen zei ze. Ja, ik wil er eigenlijk liever niet over praten. Maar je hebt gelijk, ik ben inderdaad... Het is het, je hebt gelijk, ik ben degene die je zoekt. Namelijk, deze man die haar zocht... was een man die weer een neef is van de man... van, de, de, de haar, van zijn oom, die haar vader heeft gepakt. Dus Brigitte Husse's vader... Rudolf Hus is ooit gepakt vlak na de oorlog en ooit terechtgesteld ja. uh, opgehangen. En dat gebeurde door een, uh, door een, een, een Brit. En die man, de, de neef daarvan, zeg maar de achterneef, heeft op dit moment een boek geschreven. En dat is via de Washington Post zeg maar, nu aan de buitenwereld uh, verspreid. En Juist. die twee hebben gepraat met elkaar over vroeger. En deze Brigitte Hus die is dus voor een deel opgegroeid aan de rand van het kamp. Want haar vader ja. woonde daar. In heaven, zoals ze zelf zegt. Zij groeide op in een paradijs. Ze had een paradijselijke jeugd. Ze was jong. Ze was een van de dochters van deze uh, Rudolf. En zij groeide op inderdaad in een stucco-villa... die aan de rand van Auschwitz stond. Ze hadden eerder ook al in Sachsenhausen en in Dachau gewoond. Uh, maar ze eindigde de oorlog de laatste paar jaar inderdaad in Auschwitz... In Prachtige omstandigheden, zoals zij dat zelf zegt. Dit artikel in de Washington Post is ook geschreven uh, ja, vanuit een soort... deze vrouw was weliswaar de dochter van, maar had gewoon een jeugd. Ja, niet zoals alle anderen natuurlijk, maar zoals ze er zelf over praat... zoals een jeugd hoort te zijn. Met ja. uh, speeltuin, met uh, gevangenen die voor hun optraden. Die, uh, allerlei, bedoel, zij had natuurlijk allerlei privileges... En er zijn ook foto's bij dit artikel afgedrukt en die gewoon zeg maar, kinderen laten zien op de glijbaan, maar die glijbaan staat op Auschwitz. Juist. Kinderen op de schommel, maar die schommels staan op Auschwitz. Dus dat is een heel vreemd zeg maar twee levens of twee beelden die in elkaar vallen als het ware. In een huis dat is aangekleed ook nog notabene met uh, spullen die uh, door uh, gevangenen uh, werden gefabriceerd of die van gevangenen werden gestolen. Oh ja, inderdaad. Gevangenen, inderdaad daarvan werden de spullen weggenomen en die werden in het huis gebruikt. Gevangenen zelf werden ook gebruikt om de kinderen te vermaken. Maar zij zelf, deze vrouw, zegt daar weinig over. Wil daar niet heel erg over praten. Ze zegt, ja, dat is allemaal wat overdreven. De, de, de, het geweld dat er werd gebruikt. Ik geloof ook niet dat het er zoveel zijn geweest die om zijn gebracht. In Auschwitz dan wel in andere kampen. Waar zijn al, waarom zijn er dan anders zoveel overlevenden? Dus... Ze heeft natuurlijk niet helemaal door, uh, of helemaal niet, moet je eerlijk zeggen... hoe erg het allemaal is geweest. Maar hoe kan, kan dat nou? Want een... ze zat er met haar neus bovenop. Bedoel, ze ze, ze keek zelfs op. vanuit de slaapkamerraam uit op het kamp, toch? Dacht ik. Ja, dat is natuurlijk al... ja, dat klopt ook. Nee, ze woonde echt op het kamp. En ze zag ook dat haar vader zo nu en dan bijvoorbeeld bedroefd thuis kwam. Ze had het idee dat haar vader een soort gespleten persoonlijkheid had. He, aan de ene zijde de perfecte vader, de, de keurige vader die hij was... In, ja. in, waar zij bij was, maar natuurlijk ook die kampcommandant. En ja. ze weet niet helemaal hoe de, die twee vaders, zeg maar... of hoe die twee mannen liever gezegd in één persoon uh, terecht zijn gebleven. Maar dat, ze weet wel dat hij inderdaad een baan had... die natuurlijk niet alledaags was. Maar verder zegt ze daar heel weinig over. Dat, en echt dat veel schuldgevoel. Hoe oud is ze trouwens nu? Ze is nu geloof ik in de tachtig. Ze heeft kanker. Ze is er slecht aan toe. Uh, ze komt. Nou ja, goed, ze is oud, uh, maar ze is, nog, ze is nog steeds in leven in Juist. Virginia. En schootgevoel is er niet echt. Dankjewel bij uh, de, uh, Michiel Vos vanuit New York. Tot zometeen, dames en heren, met het vervolg van Goedemorgen Nederland hier op 1. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.